dan is het kloten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 Een keertje kut. Dan kun je nog zo'n kut niet mee gaan zingen. Nog eens extra kut, omdat zo'n kut van Merwijk denkt dat zo'n leuk is. Acht keer kut. Kut, kut, kut, kut. En nog een keertje kut. Nou kan je zeggen wat je wil, maar zeg nou zelf: het leven is kut.